die wordt afgedwongen is geen loyaliteit meer ik zou daardoor veel meer verantwoordelijkheid op me nemen dan de zaak verdraagt ik wil de verantwoordelijkheid juist delen een democraat in hart en nieren dat is wel een andere kijk op de democratie Bart is juist omgekeerd hij gelooft wel in het werk maar in het werk zoals hij dat ziet niet in een opgelegde taak die alleen met groepssolidariteit het hoofd geboden kan worden hij verzet zich dan ook niet tegen alle werkzaamheden maar tegen velen en mijn argument dat ik ze niet kan afwijzen, spreekt hem alleen aan als hij het werk belangrijk vindt binnen het kleine kadertje dat hij voor zichzelf, alleen voor zichzelf, maar hij is ervan overtuigd dat dat voor de gemeenschap is, heeft uitgetekend. Dat geeft aan zijn rebellie, of liever aan zijn gekaap, enige consequentie. Kan ik dat werk werkelijk niet afwijzen? Ik beroep me op de eisen die door de commissie worden gesteld. Ik maak ze tegelijk belachelijk, want ik heb een geweldige minachting voor de commissie, wat mijn beroep niet overtuigender maakt. Maar ik voldoe er wel aan, en in veel hogere mate, dan de dames en heren zelfs in hun stoutste dromen verwachten. Waarom in godsnaam? Waarom loop ik niet gewoon de kantjes eraf? Welke drift drijft mij toe om tegenover hun vermeende macht een perfect geoliede organisatie op te bouwen, en zoveel taken te aanvaarden of aan te trekken dat de planken onder de last kraken terwijl ik weet dat ze in feite machteloos zijn. Ik geloof dat aan mijn weerzin tegen het werk niet getwijfeld kan worden. Maar als de organisatie geluidloos draait heb ik plezier... En ik raak uit mijn evenwicht als iemand zoals Bart nu een spraak in het wiel steekt... nog afgezien van de verwerpelijkheid van zijn gedrag. Ik kan alleen maar concluderen dat ik leef van de paniek. <tiek> me gelukkig voel bij het verzet tegen een overweldigende macht. Een leider van een kleine minderheid. En als die macht niet bestaat, dan maak ik haar. Ik kan me natuurlijk verdedigen met het argument dat me weinig anders te doen staat. Ik moet in mijn onderhoud voorzien... Het vak dat mij geleerd is, geeft me weinig ruimte voor zinvol bezig zijn. Ik zou iets totaal anders moeten opzetten, om wel zinvol bezig te zijn. Maar de vraag is of ik dat zou kunnen, of liever, het is duidelijk dat ik dat niet kan, wat dan zou ik dat gedaan hebben. Het enige wat ik gedaan heb, is de mogelijkheden om iets anders te doen, stuk voor stuk af te kappen, tot en met een verhuizing naar dit huis. Een verhuizing die ik nog vaak betreur, maar die wel consequent was, gezien vanuit mijn mogelijkheden. Die mogelijkheden komen in het kort neer op verzet binnen een systeem met een kleine groep die dat verzet draaglijk maakt, er de individualiteit aan ontneemt en er wat men loyaal verzet noemt vermaakt. Het verzet dus dat onze beschaving waartegen ik me verzet weer een stap verder brengt in een richting die ik al even min wil. Een situatie... Dus die is opgebouwd uit tegenstrijdigheden en waarin ik uiteraard op weinig loyaliteit kan rekenen. Want waar vind je mensen die deel willen nemen aan een verzet dat zo bij uitstek gericht is op het verdoezelen van mijn menselijke tekortkomingen. Het is geen kunst om naar het voorafgaande ook die tekortkomingen samen te vatten. Angst voor contacten, wat weer voortkomt uit een gebrek aan moed bij persoonlijke confrontaties. Een overdreven behoefte aan bescherming. En een te grote afhankelijkheid van het oordeel van anderen. In het bijzonder van degene tegen wie ik me verzet. Als je dat nog eens overleest, vraag je je af wat er eigenlijk nog over blijft. Meer dan mensen als Bart voor mogelijk houden. Maar daarover een andere keer. Anton. Woon, W, O, N... Niet. Je wilt iets zeggen, maar ik begrijp het niet. Ik zie een uh, W. Ik zie twee O's. Ik zie een K. Probeer het nog eens, misschien dat ik er dan uitkom. Ik kan er echt alleen een K van maken. Je wilt dood. Je wilt dood. Ik wil naar de hemel. Een pen? Nee, je hebt een stom. We hebben nou een W en twee O's. Daarna komt een K, maar dat is geen K. Dat is geen K. Dat is iets anders. Um, nou, daar moeten we achter komen. Als we nou eens gewoon de letters van het alfabet doornemen. Als je, nou even, als, je, als je nou even wacht, dan pak ik eerst de <tiedert> <tiedert> ja, je potlood. Nou, dan beginnen we gewoon van af aan. Waar is dat, dat eerste papier? We hebben nou dus een W en twee O's. En daarna komt een K, maar dat is geen K. Is het een A? Nee, het is natuurlijk een medeklinker. Dat we in het tijd wel een intelligentere hoofdambtenaar kunnen aanschaffen. Wol. Wom. Woorden zeggen. <tie> woorden zeggen. <tie> maar wat doen we daarmee? <tie> kan ik even iets met je bespreken? Altijd. Ik heb uit dit boek de trefwoorden gehaald voor het kaartsysteem en ik weet nu niet meer wat we daarover precies hebben afgesproken. Ja? Aan wie van de dames kan ik dit nu geven voor het tikken van de fiches? Geef maar aan Joop. Maar het is nogal een lange titelbeschrijving en ik dacht dat jij daar bezwaar tegen had. Laat eens zien. Dat is wel veel. Vroeger kon dat wel. Toen dit slofstraat nog. Het enige wat slofstak kon, was iets overtikken, dus toen was het geen bezwaar. Maar overtikken is nu juist wat het enige wat deze meisjes niet kunnen, niet goed in ieder geval. Maar daar zijn ze toch juist voor aangesteld? Ik vind dus dat ze daarvoor niet zijn aangesteld. Hm. Ze zijn aangesteld voor de dingen die ze kunnen. Overtikken blijken ze niet zo goed te kunnen. Joop zeker niet. Die maakt in elk derde woord een fout. Dat zou betekenen dat ze niet geschikt is voor haar werk. Niet voor... Dit werkt in ieder geval. Dus ik kan haar niet vragen om deze kop te gebruiken. Om hoeveel fietjes gaat het? 10, 20? Um, ongeveer? 3, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 30, 40. 40, 40, 40 100, 120, 140, 152. Dat betekent dat Job 152 maal een kop van vier regels moet tikken. Dat lijkt me wel een gek te worden. Ik doe ook wel eens dingen waar ik gek van word. Um, kun je niet een bekorte titel maken met een verwijzing naar het moederviesje? Ik ben bang dat de gebruikers van het kaartsysteem dan toch in de verleiding zullen worden gebracht om die verkorte titel ook in hun publicaties te gebruiken. Dat zijn wij. Nee, want jij laat ook wel eens anderen in het kaartsysteem toe. En als je die verkorting nu zo maakt dat ze niet gebruikt kan worden zonder het moedig Ik zal eens kijken, maar ik vind het in principe onjuist. Dat weet ik, maar het lukt je vast wel. Je hebt wel voor hetere vuren gestaan. Je bent nog ziek? Ja. Wat heb je dan eigenlijk? Warm. Warm? Hm. Dat ken je zeker niet. Ik weet niet goed wat ik me daarbij moet voorstellen. Oh, je weet niet wat dat is. Wanneer heb je dat dan? Als ik me inspan, of als ik in de zon zit. Dan loopt mijn temperatuur meteen op. Tot 37? 372. Wat zegt de dokter er eigenlijk van? Dokters? Heb je niks aan. Ik zeg alleen maar dat je weer aan het werk moet. Maar je hebt toch ook homeopathische dokters? Ja, net zo. Trouwens, Heidi heeft het ook, dus wij denken dat het aan het huis ligt. Maar Heidi heeft toch geen baan? Hij hoeft er geen baan voor te hebben, om ziek te zijn. Is Nicoline dan nooit ziek soms? Nee. Ik kan me niet herinneren dat Nicoline wel eens ziek geweest is. Behalve toen ze geopereerd werd natuurlijk. Maar dat lijkt me niet normaal. <laughs> ik ja. kan beter kanker hebben heb tenminste zekerheid. Dat je dood gaat, ja. Ja, is ook niks in elk geval. Toen kijken maar, kom je op het symposium? Dat oh, zal ik nog wel zien. Merk het wel.